9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Jeruzalem is de uitvaart van Simon Peres begonnen. De oud-premier en voormalig president overleed woensdag op 93-jarige leeftijd. Tientallen regeringsleiders uit de hele wereld zijn erbij. Onder wie president Obama, de Palestijnse president Abbas en namens Nederland premier Rutte. Ook de Amerikaanse oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary zijn erbij. Bill Clinton was president toen Simon Peres de Oslo-akkoorden tekende in 1993. Zwarte Piet is in zijn huidige vorm in strijd met het V- kinderrechtenverdrag. Omdat de figuur kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie. Dat zegt kinderombudsman Kalverboer na klachten van onder andere ouders. Die vinden dat Zwarte Piet een voedingsbodem is voor discriminatie en racisme. Hun kinderen zouden de figuur als kwetsend ervaren. De kinderombudsman vindt daarom dat Zwarte Piet moet worden aangepast. Zodat kinderen geen negatieve effecten kunnen ervaren bij het Sinterklaasfeest. Verdachten van mensenhandel zijn vaak jong. Ruim een vijfde van de verdachten in dit soort zaken was vorig jaar onder de 23. Sommigen waren zelfs nog minderjarig, zegt de nationaal rapporteur mensenhandel Corine Depmeijer. Ze noemt het opmerkelijk dat zulke jonge daders zich met zulke ernstige delicten inlaten. De aardbevingen door gaswinning in Groningen leiden tot een stijging van het grondwater. RTV Noord meldt dat er volgens geologisch onderzoek een aantoonbaar verband is. De stijging van het grondwater in Groningen leidt tot steeds meer problemen. Boeren hebben last van lekkende mesputten, overlopende drinkwaterputten en kelders waarin het water naar boven komt. Volgens de onderzoekers is het verbazingwekkend dat hier nog nooit aandacht voor is geweest omdat van aardbevingslanden bekend is dat de grondwaterhuishouding drastisch verandert na een beving. Hij vindt het hoog tijd dat de politiek in actie komt en dat dit verder wordt onderzocht. Het weer in het zuidoosten valt nog wat regen, later wordt het daar droog, maar neemt de kans op een bui in vooral het westen toe. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NLK. DfM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan negen files. Op drie wegen is er echt vertraging. Dat is de A4 richting Amsterdam. Dus Tussen Knoppen Prins Klausplein en Dorp Vier kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging is nog een kwartier. Door omrijders loopt het vast op de N44 Den Haag-Wassenaar. Daar staat bij Wassenaar vijf kilometer. En de A7 Zaandam-Horen tussen Purmeren-Noord en Avenhoorn. Drie kilometer door een ongeluk. En ook hier is de weg weer vrij. Tot zover de verkeers.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 What are you doing? Where you been? Where you going? When did you come in? Is my bath ready? Did you turn the water on? Oh, oh, sometimes I wish I was gone. But he had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 Nummer is waarschijnlijk opgenomen in uh, 1947.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 Artie show featuring Ro Roy Eldridge.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 We gaat luisteren naar We Are On Our Way, Winter Marsala samen met Damien Sneed en de Coral Le Chateau.